8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Deborah Blekkenhorst en Robert Meeder. Goedenavond. De mix van sport en nieuws gaat verder op deze zender. In de derde kwartfinale op het EK neemt Spanje het op tegen Frankrijk. Eerst het nieuws met Mark Visser.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 De internationale prof-tennisorganisatie ATP heeft het zogeheten blauwe gravel in de ban gedaan. In mei werd in Madrid op de blauwe ondergrond gespeeld. Voor tv-kijkers is het een spel wat beter te volgen. Maar topspelers als Djokovic en Nadal hadden geen goed woord over voor de nieuwe ondergrond. Beide lieten weten nooit meer op een dergelijke ondergrond te zullen spelen. Normaal is gravel gemalen baksteen. De blauwe ondergrond is volgens veel spelers zachter en glibberig. De ATP heeft blauw gravel dus nu verboden. Dan nog wat weer. Vanavond overwegend droog. Morgen grijs en regenachtig. Het wordt ongeveer 17 graden. En na morgen overwegend droog. Met kans op een enkel buitje. De temperatuur loopt langzaam weer wat op. Dit is de Radio 1 Sportzomer. In Rotterdam komen de dressuurruiters in actie. En onze vrienden vanavond zijn aanstormend Kamerlid Vera Bergkamp... en sportjournalist Thijs Zonneveld. En mocht u vragen hebben voor hen, mail die dan op sportsomer.radio1.nl... of twitter ons met de hashtag R1 Sportzomer. Eerst, hennepkwekerij gevonden op een vakantiepark. Hier zijn Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. De belastingdiensten de Douane, de Marsechaussee en de gemeente... hebben vandaag samen op een camping en in een recreatiepark in Zevenaar... een grootscheepse controle gehouden. De oogst, een hennepkwekerij, openstaande boetes... en een belastingschuld van in totaal 120.000 euro. Ed Kraszewski is woordvoerder van het Korps Landelijke Politiediensten. Meneer Kraszewski, viel de oogst mee of tegen? Nou, ja, dat was een beetje voor, voor elke dienst anders die meegedaan heeft... Voor de waterpolitie viel het een beetje tegen, maar dat had ook te maken met het, het minder goede weer, zal ik maar zeggen. Maar voor de anderen viel het wel mee. Ja, nou vertel eens, wat is er allemaal, wat is de oogst? Ja, de oogst, nou als we het echt over oogst hebben, daadwerkelijke oogst, dan hebben we natuurlijk een hennepkwee oogst zal ik maar zeggen. Was die groot? Eh, nou nee, hij was niet zo groot, 70 eh, planten, maar hij stond er heel mooi bij. Maar we kwamen hem eh, op, de, op het spoor, doordat toen wij het terrein opliepen... Of op reden, zal ik maar zeggen, voor de controle. Dat er in één keer een man heel schichtig uh, bezig was uh, snel nog een uh, een zak uh, een te verstoppen. Oh. En bij uh, nader onderzoek bleek dat een uh, allemaal gedrode henneptoppen te zijn. Nou, en dan ga je natuurlijk verder zoeken. En toen kwamen we bij die kwikkerij uit. Maar meneer Kraszewski, u noemde net de waterpolitie. Wat ja. gingen die daar doen dan? Nou, die, dat recreatiepark en die camping die liggen aan een groot recreatiegebied met heel veel water. En daar liggen natuurlijk ook jachthavens met prachtige schepen. En elke dienst doet zijn eigen ding. Ze heeft zijn eigen taak, zijn eigen bevoegdheden. En die waterpolitie die ging met name kijken in die, in die jachthaven, wat liggen daar voor schepen. En, uh, en met, met de bedoeling om te kijken, zijn er ook schepen bij die misschien met crimineel geld gekocht zijn. Dus witwassen. Dus de hennenkwekerij was dan een mooie ja, bijkomstigheid? Ja, dat zijn allemaal bijkomstigheden, maar dat geeft niet, want daarvoor gaan we er ook met z'n allen. We gaan natuurlijk allemaal van onze eigen bevoegdheden uit, maar als je samen je expertise, je middelen en je informatie deelt, dan is dat natuurlijk wel handig. En waarom ging u daar kijken? Wat was de aanleiding? <lacht> nou, in het verleden uh, werden op dat soort plekken wel vaker controles gedaan, maar ieder, ieder deed dat afzonderlijk. Dus die watervisie ging die jachthaven in, die douane die ging een keer in een horecaonderneming daar kijken hoe het met accijn stond. En dat ging dan over het hele jaar verspreid, of soms één keer in een paar jaar. Maar dat was in onze ogen niet uh, efficiënt en ook niet effectief. Dus heeft de waterpolitie gezegd, kom, we komen bij elkaar, we gaan dat samen doen. Dat moet beter. En dat ja. is vandaag gebeurd. Ja, openstaande boetes ook, hè? En een belastingsschuld, ja. begrijp ik, zei we net al. Ja, de belastingdienst die was actief daarin. Ja, 120.000 euro. En hoeveel openstaande boetes? Nou, openstaande boetes, uh, vijf personen met uh, ongeveer 900 per stuk. Dus uh, dat is bijna 5.000 euro. Oh. 120.000 euro aan... Uh, belastingsschuld die nog open staat, nou daar werden natuurlijk een paar uh, auto's voor in beslag genomen. Ja, snap ik. En zijn er arrestaties uh, verricht verder? Ja, alleen die man uh, met die met die kwekerij uh, en, uh, en met zijn uh, met zijn gedroogde henneptoppen, die is aangehouden. En verder nog niet, maar normaal is natuurlijk ook informatie binnengekomen. En daar gaan we verder mee aan de gang. Want we hebben bijvoorbeeld uh, twee auto's in beslag genomen die, uh, zoals wij dat noemen, spookauto's waren. Die hadden geen enkel uh, herkenningspunt meer. Die hadden geen geen bijvoorbeeld. Dat was helemaal weggeslepen. Gestolen auto's en, bijvoorbeeld? Dat zullen dus waarschijnlijk gestolen auto's zijn. Maar ja. mensen reden erin rond. Dus die auto's zijn in beslag genomen. Er wordt verder onderzoek ja. naar gedaan. Er zijn ook drie schepen ge, uh, gevonden waarvan wij denken, gezien dat alle registratietekens daar ook verwijderd waren, daar is iets mis mee. Die zullen ook wel gestolen zijn. Ja. En zo waren er nog wel meer successies. Ja, u zei uh, daarnet dat uh, het regelmatig gebeurt dat er invallen werden gedaan door de Belastingdienst. En dan een keer door de politie, een keer door de waterpolitie en dat het niet echt gecoördineerd was. De, de, nee. Dat was het nu dus wel. Ja. Uh, gaat dit, bevalt het dit nu zo goed dat u denkt van nou, dat moeten we toch maar eens vaker doen? Nou, ik heb van alle partijen begrepen dat uh, iedereen zeer tevreden was. En uh, dus het ziet, ziet er dan wel naar uit dat we dit soort zaken uh, vaker gecoördineerd gaan aanpakken. En daar heeft iedereen baat bij, de, de, de opsporingdiensten. Maar ik denk ook uh, de, de eigenaren van de objecten, van de campingbeheerder. Want die, die staan in één keer aan de beurt, dan zijn ze allemaal geweest. Dan is hij weer ja. klaar voor een jaar, zal ik maar zeggen. Het ja. is eigenlijk raar dat dat nooit eerder zo is gedaan. Of, eigenlijk of wel, niet vaker? Ja, iedereen, ja. iedereen kijkt alleen maar in zijn eigen straatje. En dat is niet efficiënt natuurlijk. Ja, goed. Wordt vervolgd. Dank u wel. Ja, wordt ongetwijfeld. <laughs> Letterlijk en figuurlijk vervolgd. Had een kringslag zegt van mijn collega. Dank u wel, uh, meneer Kraserski. Woordvoerder van de KLPD over die inval, dus in het recreatiepark in Zevenaar. De dressuurruiters zijn in Rotterdam voor het traditionele CHIO. Dus is daar dan ook onze Ed van de band. Goedenavond, Ed. Goedenavond, Deborah. Krijgt de dressuurploeg voor de Spelen van Londen al een beetje vorm? Ja, je zegt het uh, goed, een beetje. Want uh, Rotterdam zou het moment zijn geweest. Afgelopen donderdag was hier de landenwedstrijd uh, Dressuur. Uh, daar zou, uh, en die heeft Nederland overigens gewonnen. Met een uh, kwartet waar uh, Adeline Cornelissen met Parsifal, de wereldbekerwinnaar uh, van dit jaar... en het Europees kampioenen van uh, het uh, vorig jaar uh, hier in Rotterdam uh, niet uh, aan de start is geweest. Omdat Parsifal nog uh, aan het terugkeren is van een wat hardnekkige blessure... En Chef Janssen, de bondscoach, die heeft dan ook uh, gezegd... dat hij uh, nog niet na Rotterdam, na die landenwedstrijd uh, bekend uh, maakt. En uh, misschien zelfs een uitvlucht tot uh, Aken zal moeten nemen. Dat is over twee weken. Het CAO al daar. Het Wimbledon van de paardensport. Maar als dat niet hoeft, dan zou dat misschien toch al voordiende zouden, uh, zou de beslissing kunnen nemen. Dus wellicht is de wedstrijd van vanavond de Cure op muziek hier in Rotterdam. Die dus verder niet voor een of ander kampioenschap of wereldbeker of zo meetelt. Maar dat hij misschien toch dan... Uh, op op basis daarvan als chef de kiep, want hij is de enige. Er is niet nog een commissie waar hij het aan moet voorleggen, een voordracht moet doen. Hij als bondscoach bepaalt uh, zelf. Wie er dan het team zullen zijn. Maar ik denk nog niet dat hij dat na vanavond doet. Of het moet bijvoorbeeld zo uh, teleurstellend zijn voor een van de deelnemers. of meerdere deelnemers. dat hij toch haar de andere vat moet gaan tappen. En dan zal hij juist weer in Aken misschien een aantal mensen. toch in, uh, in stelling brengen. Dus het is uh, nog interessant. Hetzelfde met de springruiters. Die hadden al aangegeven uh, dat ze uh, tot na Aken wachten. Maar dat uh, vermoed ik dus ook dat het uh, voor de dressuur zal gelden. Op wie gaan we letten, Ed? Want Adelinde Cornelissen is er niet. Je zei het al, die gaan we in de gaten. Ja, toch de, de ja, lieveling van het publiek. Salinero, het paard van Anki van Gunsten. Paard waarmee zij uh, twee keer met dat paard uh, olympisch kampioen werd. En uh, ja, het paard uh, is inmiddels uh, leeftijd van 18 jaar. Dat zou nog moeten kunnen. Alleen, ja, is de jury er wel of niet op uitgekeken? En uh, dat, uh, dat lijkt een beetje, als je kijkt naar de score in de Grand Prix... dat zijn de verplichte figuren die voor die landenwedstrijd werden gereden... daar kreeg ze toch niet datgene wat haar eigenlijk toe... Kwam. Ze maakte geen fouten, reed misschien wat voorzichtig... en uh, wat, met wat minder pluk. Misschien gaat ze dat vanavond in de kuur wel doen. Want in Hoofddorp bij het Nederlands Kampioenschap... Uh, wat, korte, wat, wat verder geleden dan deze week... Uh, heeft ze uh, de, de, ja, de, de, tot, tot de tranen van velen in de ogen heeft ze daar een prachtige kuur laten zien. En ook uh, werd ze zelf zeer geëmotioneerd. Dus ze zou best nog wel willen, maar dan moet het wel ergens om gaan. Ze moet daar wel een bijdrage kunnen leveren aan het team. Uh, en ja, Ankie van Gunsen natuurlijk Hans Peter Minnaard, denk ik dan nog aan Imke Schellekens, Edward Gal. Ze komen dat allemaal voorbij. Ze, die dat zijn ze die tot tien uur vanavond hier aan de start komen. Ed van de Bend vanuit Rotterdam. De mix van nieuws en sport. De Radio1 Sportzomer. Diction club met Karma Chameleon. Goed, we gaan even een rondje uh, langs de tafel maken... Uh, zodat u kunt wennen aan de stemmen en aan wie we eigenlijk aan tafel hebben. Uh, Vera Bergkamp, van harte welkom. Dankjewel. Eerste keer op Radio 1, of niet? Nee, ik ben wel vaker op Radio 1 geweest... omdat ik uh, ook voorzitter ben van in Nederland nog een paar ja, weken. Ja. Dus uh, verschillende keren op de radio geweest. En dan uh, D66. Hoe, uh, hoe word je het liefst eigenlijk? Want we, we mochten je en jij zeggen, had je vooraf gezegd. Uh, hoe word je het liefst aangekondigd? Aanstormend politica, politica, uh, toekomstig minister... Uh... <laughs> Oud-voorzitter, zo <laughs> oud, ook nog oud kunnen. Voorzitter. Voorzitter. Aankomend. Aankomend, ja. ja. Aankomend, aankomend, aankomend wat? Ik wel, uh, aankomend aankomend wat? kamerlid. Ja, voor de gewoon... Tweede Kamer, voor D66. Oh, oh oké. Okay. Een uh, sportsroomer, Bergkamp. Nou, het is een uh, achternee achter, van mij. Echt waar? Ja, ja, ja, het is echt, ja, ik heb niet zijn, uh, zijn genen, zeg maar. <laughs> je wil je linkervoet is niet zo nee, goed als je nee, recht? Nee, nee absoluut. niet. Ja, we hebben een hele grote familie. Dus, uh, maar het is wel, het is wel familie. Maar zijn jullie ja. een familie van reunies bijvoorbeeld, dat nee, je elkaar wel eens tegenkomt? Heb je nee. hem ooit ontmoet, Dennis? Ik of? heb hem wel ontmoet. Uh, hij zat bij mij op de middelbare school, op het Nicolaas Lyceum. En toen wisten we niet dat we familie van elkaar waren. Goed. Dus ja, goed, dan heb je er niet zoveel veel aan. op dezelfde school uh, tegenkomt, dat ja, ja. is ook weer ja. apart. Goed, Thijs Zonneveld. Um, zullen we het vragen of gaan we er niet over beginnen? Ja, ik, ik, ik weet het nog niet. Maar... Nou, begin je er mijn hele leven over? <laughs> nou, oké. Okay. Die berg, hoe is het met de berg? Ik was al warm. Even dan. Maar ja. Nou ja, het gaat best nee. goed. Uh, we zijn bezig met de vinding voor de, voor de volgende fase van het onderzoek. Uh, en er gebeuren nog steeds allerlei hartstikke leuke dingen. Zoals uh, net Berg gaat uh, vrij integraal worden opgenomen in een aantal lespakketten op scholen. Ja, Vera, je, ken je de Berg? Ik ken de Berg en ik vraag me nog steeds af. Maar misschien is dat een rare vraag of het echt is. Of dat het toch nog steeds een soort, soort running gag nou, gaat ja, is. Nou ja, ik, ik, ik heb het al ooit, dat ja. heb ik al, al ondertussen uh, ja, een, vaak, een denk miljard ik. keer uh, ja. uitgelegd. <laughs> Dat geeft het overigens niet, hoor. Nee, ja, ja ik, heb dan. ik heb het geschreven. In eerste instantie uh, was het totaal niet serieus. En, in een column, hè? In een column. Nu, een column. Ja. En de andere mensen zijn daar vervolgens... die hebben gezegd, nee, maar dit kan echt. Het gaat en, om een berg in, de, de, in, in Flevoland. Die, ja, uh, Flevoland is een van de potentiële locaties. Ja, en ondertussen ja, is het het grootste innovatieplatform van Nederland... waar nu uit mijn hoofd 96 bedrijven bij zijn aangesloten... en diverse universiteiten en hogescholen... Hmm. die eigenlijk gaan kijken of... Uh, uh, serieus een berg in Nederland kunnen bouwen... met uh, schone energie, uh, duurzame voedselproductie. Klinkt niet meer als een grap. Nee, het is echt. Maar ook al zeg ik nu dat het een grap is... dan zeggen die, al die andere mensen... ja, dan prima, dan vind jij het een grap, gaan ja. wij lekker verder. Nee, maar voor... nou, het is niet alleen de berg natuurlijk, maar ook alles wat er in die berg kan gebeuren. Ja, het moet nee. echt een soort holle... het is een soort blokkendoos die je opbouwt. Ja. Maar is er nieuws over of niet? Dan uh, anders houden we nu echt gelijk nee, op. Binnenkort is wel weer, weer, weer, weer flink wat nieuws. Maar het is wel Ho, gewoon, ho, ho, ho. Binnenkort. Nee, ja, wat voor nieuws? Waarom binnenkort? Want uh, binnenkort uh, is nu. Nee, nee ja, omdat we het nog niet helemaal rond hebben. Dus moeten we moeten wel een paar dingen nog eventjes gebeuren. Ik kom het hier vertellen, goed. Een paar dingen, etentjes Kijk, jij, bent ja, nou, nee, maar nu laat ik een een slij. Nou, het loopt vanavond, sluit ik niet uit dat we er nog even op terugkomen. Stanley Menzo, ja. uh, goedenavond. Goedenavond. De vorige keer dat je hier zat, uh, heb je volgens mij, ik kreeg iedereen om je heen uh, tijdens de uitzending een mail dat er weer eens iemand was ontslagen bij uh, Vitesse. <laughs> of was, of Stanley was, heeft wat uh, problemen met de eerheid. Ja, Hij, nou, uh, Hij zit weer vast. Uh, heb je vandaag nog mail gehad? Ik heb, uh, we hebben geen mail uh, ontvangen vandaag, dus... Nou, dus uh, nou, Wij wel. Citeer oh, jij het eigen werkgeworden <tramatische> ja. of doe ik het? Kees Bakker is de nieuwe voorzitter van Vitesse. Oh! <laughs> je ben, trekt echt een vlaag een van paard, verbazing over je gezicht nu. Ik ben je een, in, een nicht nicht in België geweest. En, uh, je, je werkt, dat weet je. Nou, ja. <tramatische> oh, oké, okay. dat is uh, nieuw voor mij. En Kees Bakker. Ben je ja. blij? Ken je hem? Ken hem? Nu is Kees Bakker. Even kijken hoor. Hij blijft ook aan als lid. Hij komt als lid van de Raad van Commissarissen. Oh, oké. Okay. Oh, dus niet. hij <laughs> krijgt een dubbelfunctie eigenlijk. Ja. Ah, um, oké, okay. duidelijk. Dank je wel voor de informatie. Had je ja. moeten kennen. Ja, raad voor commissarissen? Ja, misschien wel. Ja. Oh, misschien Season. zit het inmiddels in je mailbox natuurlijk. Dat zou best kunnen. Ja. Ik, uh, maar ik heb nog niet gecheckt, dus okay. ik, ga, ik ga zo kijken. Straks ja. even kijken, inderdaad. Oké, okay, goed. Jij gaat vanavond uh, Spanje-Frankrijk uh, voor van ons analyseren. Bas Stigler gaat uh, daar verslag van doen. Uh, Bas, goedenavond. Goedenavond. Stanley, bemoei je er ook tegenaan? Want jullie hebben allebei ook de opstelling die Bars nu ongetwijfeld uh, prijs gaat geven. Met uh, verrassingen der beide teams, eventueel Bars. Nou ja, wel een beetje vind ik. Want bij Spanje daar, uh, is toch eigenlijk dit toernooi, ondanks alles en ondanks de kritiek... ...toch Fernando Torres wel de man geweest die in de spits stond. Behalve dan in de eerste wedstrijd. Maar Del Bosque, de bondscoach van de Spanjaarden, grijpt toch weer terug... ...naar wat hij in de eerste wedstrijd deed. Namelijk geen Torres, die zit op de bank en Fabricas. Is opnieuw de spits. Geflankeerd mag je dan zeggen door Iniesta en Silva. En zo is uh, het gehalte Madrid en Barcelona dus toch weer groter geworden in deze wedstrijd. Torres op de bank. En Fabregas in het elftal. Bij de Fransen daar valt op dat nexus. Die is natuurlijk geschorst. Die moet worden vervangen. Dat gebeurt door Koscielny van Arsenal. Dat is niet zo heel verrassend. En Nasri. Die uh, drie keer in de basis gestaan heeft. Spelen van Manchester City. Staat er niet in dit keer. Die zit op de bank. En Kabay die even uit het elftal verdwenen was, is weer terug in dat elftal. Ja. Thijs, uh, Vera, Stanley, iemand die, die wil reageren. Je bent ook een ze toch, Vera? Ja, die, die ja zeker. Toch ook? Ja, ja. Ja, het moet ook wel als je berg op ja, vannacht. wil uh, uh, ja, uh, het houden. <laughs> ja, ja. <laughs> Even mag ik met jou beginnen, Stanley, als analist van, uh, van de avond. Wat, uh, wat jou als eerste... Uh... Nou, Fabregas is uh, een beetje het uh, Barcelona-spelletje. Dat willen ze waarschijnlijk spelen met uh, Fabrikas die uit, uh, uit de spits uh, wegkomt uh, en daar mensen in gaan lopen als Silva en Niesta iedereen komen en Nastri niet in de, in de elf wil zeggen dat uh, ja dat Frankrijk toch wel een beetje angst heeft en behoudend speelt maar ja. Nastri schijnt uh, geblesseerd te zijn aan zijn knie hij zou wel kunnen spelen okay. maar... ik weet dat weet Barzo maar is Nastri geblesseerd ja hij had wel wat last bij ik, ik had, kreeg de indruk dat als hij had moeten spelen dat had gekund, hoor maar ja met een spuit erin dan waarschijnlijk ja wat ze tegenwoordig verzinnen ja <laughs> Misschien angst bij Frankrijk, maar um, overal duikt vandaag ook wel weer dat verhaal op, die vloek van Spanje. Dat Spanje nog nooit van Frankrijk heeft gewonnen op een uh, groot eindtoernooi, Bas. Zou dat nog een rol spelen? Uh, nou ja, God. kijk, als je uh, slechte series hebt, dan zeggen trainers altijd, dan komt het einde van die serie steeds dichterbij. Hoe langer zo'n serie duurt. Maar het is waar wat je zegt, op een toernooi hebben ze vijf keer, nee, ik lieg, vier keer tegen elkaar gespeeld. En uh, drie keer drie keer won Frankrijk en één keer won uh, of één keer werd het gelijk. En ze hebben ook nog een keer tegen elkaar gespeeld in de kwalificatie. Dat was voor het, ik even te kijken welk toernooi dat was. Ik denk in 1992. En toen won Frankrijk ook twee keer. Met andere woorden, eh, de Spanjaarden staan er in de onderlinge confrontaties niet best op. Stad is, ja, de statistieken spreken dan niet in hun uh, voordeel. Vera Bergkamp. Uh, Spanje en Frankrijk, is dat een, een mooi affiche om als je niet hier was geweest, thuis lekker te bekijken? Zeker, zeker. En... en... Uh, wat, wat het natuurlijk spannend maakt, is inderdaad dat Spanje nog nooit uh, heeft gewonnen van Frankrijk uh, tijdens uh, formele wedstrijden. En er was blijkbaar geloof ik ook wat gedoe in het Franse team. Ja, Wanneer dus, niet? Ja, wanneer niet. Het is wel gedoe tegenwoordig. Het is ook, dus ook, al het ook tegenwoordig. Wel, wel spannend om, om uh, te kijken. En ik uh, ben net deze week teruggekomen we we uit uh, Andalusië. Uh, en daar was het overal met Spaanse vlaggen. Dus ja, eerlijk gezegd, mijn voorkeur gaat al uit naar Spanje. Toch wel. Ja, ja, lekker weer gehad ook, zo te zien. Dat gedoe in Frankrijk, is dat met de mantel der liefde bedekt, uh, Bas? Ja, nou, ik moet zeggen dat ik nog met mijn hoofd meer zit bij het gedoe in het Nederlands elftal met wel nemen <laughs> En ik uh, kon er niet nog veel meer gedoe bij hebben. Dus ik moet zeggen dat ik daar de ins en outs niet 100% van weet. Maar ik ben geheel bereid om me daar nog ongelooflijk in te storten. De komende ja, <laughs> de het is uur schijn, dan weet ja. je over nu alles. Ja, Thijs, Thijs van, der ja, van, der nou, van der het Ze schijnen flinke ruzie te hebben gehad na de wedstrijd tegen Zweden. Waar ze tamelijk ja. kansloos tegen een team dat al was uitgeschakeld onderuit gingen. En uh, ik geloof dat Ribery weer iemand geslagen zou hebben. En Balotelli. Dat, die ge dat, komt tegen dat, wel, dat gebeurt wel vaker bij die drie. maar dat is wat er ja. in de Franse media stond. Wat zei je, sorry Bas? Robbe, Robbe kwam even een kopje koffie halen, ja. <laughs> <laughs> ja. Wat verwacht je Stanley? Uh, verwacht je dat Spanje er gewoon uh, er overheen tikkie Of Nee, ik... Uh, ja, ik, ik, ik, ik verwacht geen open wedstrijd. Uh, Spanje, Frankrijk zal zich een beetje ik wil zeggen, ingraven, maar heel behoudend spelen. En Spanje moet het spel gaan maken. Dat, uh, ze zijn ook de favoriet in deze wedstrijd, denk ik. Maar uh, het is niet uh, overtuigend geweest tot nu toe wat Spanje heeft laten zien. Nee. Ze krijgen in Spanje zelf ook amper steun. En dat ze heeft al Bosco ook gezegd. Merk je dat in Andalusie? Als je da als je ja, daar je bent? merkt het. Het was wat mat. Dat, dat, uh, dat zag je. je zag wel overal vlaggen, maar er was niet een soort, soort blijdschap. Ja. Een euforie nee, of Nee, en ook niet toen ze gewonnen hadden. zag je het aan de spelers ook. Het was, gewoon, het was geen enthousiasme. Ja. Als je het vergelijkt met, uh, met de Italianen, die gingen helemaal uit hun dak. Maar het, het, ja, het is minder. Ja. Verzadiging. Sorry? Verzadiging? misschien? Te veel, ja, teleurs, ja het, zou kunnen, het zou kunnen. En toch denk ik dat, dat, dat we wel eens verrast zouden kunnen ja. raken. Ja, eerst zien dan geloof. Misschien hebben ja. ze dat ook wel. We moeten ook idee. niet vergeten dat Spanje, sowieso, de Spaanse supporters staan... sowieso niet heel erg achter het elftal. Nee, oké. Die ja. zijn meer voor als een Asturier, is meer voor Asturië En een Baskisch ja. is meer voor Baskisch. Ik heb in Spanje gewoond tijdens het WK van 2006. En er was niemand van mijn... Uh, Ploeggenoten. Ik was wielrenner destijds. Niemand van mijn ploeggenoten was geïnteresseerd in het elftal toen. Ja. Dat is wel een klein beetje veranderd, maar het is nog steeds wel... Opmerkelijk. Ja, ja. nou ja, je bent eerst Basque en daarna pas Spanjaard. Ja. ja. Goed, kijken hoe dat in Catalonië is. trouwens. <laughs> Dit is de Radio 1 Sportzomer. Dat is ook hoor. volgens mij een uh, ijbel in de ploegen. Ja. Ja, daar helemaal drie Barcelona. in. Over de grens. Het knap dat ze dat nog binnen Ja, hadden. elke avond in de Radio 1 Sportzomer bellen we met Nederlanders over de grens. Vandaag Edwin Winkels in Barcelona en Olivier van Bemen in Parijs. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Ja, we hoorden het net al. Het is niet echt een heel erg een, een totaal enthousiasme daar in Spanje. Toch wordt er wel al gefeest in Barcelona waar jij zit. Ja, maar niet op het Spaanse elftal. Wat, wat als het ergens niet populair is, is het inderdaad in, in Catalonië. Uh, maar morgen is het San Juan, of San Juan, uh, het feest van de heilige Sint Jan. En dat wordt vooral de avond ervoor, wordt dat heel groot gevierd. Het is dus een van de grootste feesten van het jaar. Met oud jaar hebben we hier geen vuurwerk, dat wordt allemaal, uh, in, met San Juan afgestoken. Wordt mm. ook een beetje gevierd dat het een van de kortste nachten van het, van het jaar is. Bijna niemand slaapt. Dus eigenlijk iedereen het is groot familiefeest, veel met buren, uh, en misschien dat op sommige plaatsen wel de televisie aan zal staan. Maar de meeste mensen zijn vanavond toch uh, met, met het eigen feest bezig en niet met het voetbal. Met iets anders dus niet zozeer het voetbalgesprek het van de dag. Maar wat is dan wel het gesprek van de dag? Behalve dan dit mooie grote feest natuurlijk waarbij niemand naar bed gaat. Ja, nou, hier het gesprek van de dag, dat blijft ook de, de crisis. Dus je nou, Spanje is een voetbalgek land, maar zelfs op dagen, als vandaag Spanje kwartfinale speelt... Uh, openen de journaals met, met de economische crisis. Vandaag bijvoorbeeld hier in, in Catalonië is een nieuwe bezuinigingsmaatregel ingegaan. Dat is dat uh, de mensen 1 euro per uh, medicijn per medicament moeten betalen als dat wordt voorgeschreven door een arts. En dat is heel veel geld. Dat is een beetje een proef. Want volgende week gaat dat ook in Spanje in om dat enorm begrotingstekort te bestrijden. En in Spanje, er zijn grote medicijnslikkers. Er zit hier een apotheek op bijna elk, uh, elke hoek van de straat. Uh, dus dat, dat gaat er behoorlijk in hakken. En daar gaan vandaag bijvoorbeeld alle, alle journaals gaan vooral daarover. Want 1 euro klinkt niet veel, maar als je vaak naar de apotheek gaat, kan het natuurlijk wel oplopen. Ja, vooral chronisch zieke en, uh, en, en gepensioneerde oudere mensen, die, die, die toch redelijk veel medicijnen hier normaal gesproken hebben. Dan, uh, er zit wel een jaarlijkse limiet aan, maar ze zullen, het, uh, ze zullen het best gaan merken. En het uh, blijkt ook dat afgelopen week hebben veel mensen uh, veel medicijnen vooraf ingeslagen. En vandaag was het opmerkelijk rustig in de, in de apotheek, zie je. Thijs? Nice. Hoi oh ja, Edwin, Thijs Zonnevat hier. Um, Hoi, hey ik, eh, oh, ik heb even één vraag aan jou. Misschien, ik weet niet, misschien een beetje een moeilijke vraag, maar um, er was een tijdje geleden sprake van dat de Spaanse staatssecretaris van Belastingen alle uh, Spaanse, Spaanse voetbalclubs hun belastingsschuld zou kwijtschelden. Is dat dan nog steeds? Uh... Nee, dat was een bericht dat zo veel dat fout vertaald is. Ah, okay. uh, de, de, er is een akkoord bereikt dat zij uh, dat, dat er een. ...tijdperk werd ingelast om die belastingsschuld af te lossen. Uh, dat moet voor 2020 gebeuren, dus dat is, uh, dat is uh, nog, nog acht jaar te gaan. En dan gaat het ook alleen maar om de schuld die ze aan de overheid hebben, zeg maar. De Belastingdienst... Uh, de sociale verzekeringen. Maar verreweg de grootste, grootste schuld van al die voetbalclubs, dat is met de banken. Ja, en daar hebben ze afspraken mee over langlopende of kortlopende leningen. En die schuld wordt er helemaal niet bij, bij inbegrepen. Dus eigenlijk zal het maar in, iets van 20% van die totale schuld van de voetbalclubs. Moet dan voor 2020 uh, aan de overheid worden afgelost. Ja, en als ze dat zouden doen, was uh, Spanje p-direct uh, failliet, denk ik. Ah, ja, ja veel zittingen zouden doen. Maar ja, al die banken die nu in moeilijkheden zijn, die hebben dus die enorme leningen ook gegeven aan, aan, uh, ja. aan de voetbalclubs. Ja. Die in principe wel op tijd uh, aan het terugbetalen zijn. Dat wel. Ja, duidelijk. Nou, veel plezier vanavond. Ja, uh, ik er tussen, dat zeg ik. Uh, uh, Jij ja, gaat drinken, ik denk hier ik. hier een champagne met één oog uh, met de mensen hier naar het voetballen kijken. Ja, oké. Okay, goed. Uh, dankjewel. We gaan naar Olivier van Beemen in Frankrijk. Uh, we hebben jou al meerdere keer aan de lijn gehad en elke keer vertel je weer dat het toernooi niet leeft en dat niemand in een blauw shirtje rondloopt... en dat er geen vlaggetjes hangen. Is dat langzaam een beetje aan het veranderen? Of nou, je... nog niet echt. Het uh, is eigenlijk uh, nog steeds een beetje hetzelfde. Het is, het is nu wel uh, voor het eerst de knock-out-fase natuurlijk. Uh, Frankrijk die voor het eerst in zes jaar daar ook bij aanwezig is... Het begint wel iets meer te leven. Misschien vanavond uh, iets meer uh, kijkers ook. Uh, dat, de kijkcijfers vallen tot nu toe ook erg tegen als je dat afsteekt tegen landen als Nederland. En wat zijn de kijkcijfers daar, Olivier? Ja, die zijn ongeveer even hoog als uh, absoluut als in Nederland. Dus uh, ongeveer 10 miljoen, uh, 11, 12 bij, ja. bij uh, goed bekeken wedstrijden. En de bevolking is hier natuurlijk vier keer zo groot. Dus dat, uh, dat is eigenlijk heel weinig. Ja. Valt wat tegen, ja. Nogal, ja. Ja. Zeg, uh, de, de, de wedstrijden zijn te zien bij El Jazeera. We ja, zijn er in... uit Qatar en daar moet je dan weer voor betalen. Dat is toch ja. bizar. In Frankrijk is dit jaar voor het eerst niet alle wedstrijden gratis te zien. De wedstrijden van Frankrijk wel. En, uh, en vanaf, uh, vanaf de kwartfinale zijn alle wedstrijden ook op, uh, op openbare kanalen te zien. Oh, maar in de voorrondes was uh, een uh, redelijk aantal wedstrijden was alleen te zien uh, achter de decoder uh, bij uh, Al Jazeera. En uh, die hebben dan een Franse sportkanaal dat ze Be in Sport hebben genoemd. Dat net nieuw is. Uh, dat binnenkort ook heel veel Franse competitiewedstrijden gaat uitzenden. Champions League. Ja, Al Jazeera heeft echt uh, erg grote ambities in Frankrijk de komende jaren. Ja. Nu zijn de Qatari überhaupt uh, nogal actief in Frankrijk. als het gaat om investeren en bedrijven opkopen. Ja, dat klopt. Uh, uh, niet alleen in de sport. Uh, ten eerste wel in de sport trouwens. Want uh, bijvoorbeeld Paris Saint-Germain, de, de voetbalclub uit Parijs. is ook opgekocht uh, vorig jaar door de, de Qatari. Vandaag werd ook bekend dat, uh, dat Qatar een aantal hele grote luxe hotels heeft gekocht in Parijs en aan de Côte d'Azur ook. Uh, de, het gebouw van de Figaro, een van de, van de belangrijkste kranten in Frankrijk, is vandaag in, in, in Qatarse handen. Tenminste, is bekend gemaakt dat het vandaag in, uh, in Qatarse handen is gekomen. Dus dat, uh, ja, ze zijn hier behoorlijk bezig. Uh. Sir, um, uh, heel Frankrijk hoopt op een overwinning, zo mogen wij toch aannemen. En Zinedine dan al helemaal? Want die is ja. jarig vandaag, begrijp ik. Ja, ja, die wordt vandaag 40. Uh, Zizou, die, uh, die viert dat in Aix-en-Provence in het zuiden. Niet zo ver van Marseille. Hij heeft daar uh, enkele... Ja, volgens mij alle oud-ploeggenoten van, uh, van 1998. Toen uh, Frankrijk wereldkampioen werd, heeft hij uitgenodigd. Nou zal uh, Laurent Blanc er uh, waarschijnlijk niet bij zijn. Want dat is de huidige coach. Uh, maar uh, voor de rest, uh, een mooie gezelschap valt er te verwachten. Met, met mensen als Carambeu, en Razu en uh, thierry -en Misschien ook uh, Bartes natuurlijk. Dus uh, ja, dat, uh, die hopen een feestje te kunnen bouwen vanavond. Zo is dat, Olivier in Parijs. Het is uh, nou ja, even na half negen, hier is Mark Visser met de hoofdpunten van het nieuws.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 Het neerhalen van een Turkse straaljager voor de kust van Syrië was een ongeluk en geen vijandige actie tegen een buurland, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Syrië. Woordvoerder zei op de Turkse zender dat de Syrische luchtafweer in actie kwam omdat een onbekend vliegtuig het luchtruim binnenvloog, dat het een Turks toestel was op oefening, was volgens hem onbekend. Verder helpt Syrië bij het zoeken naar de twee piloten. Een in internationale prof-tennisorganisatie ATP... heeft het zogeheten blauwe gravel in de ban gedaan. In mei werd in Madrid op de blauwe ondergrond gespeeld. En voor tv-kijkers is het spel dan wat beter te volgen. Maar topspelers als Djokovic en Nadal... hadden geen goed woord over voor de nieuwe ondergrond. Normaal is gravel gemalen baksteen. De blauwe ondergrond is volgens veel spelers zachter en glibberig. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Spanje tegen Frankrijk. Wie gaat er naar de halve finale? Ploegleider Branil niet naar de Tour. En het CHIO in Rotterdam. Ed van de Bent. Robert, ja, we hebben de eerste van de vier Nederlanders hier vanavond gezien. Hans-Peter Minderhout met Klokstango, 12-jarige... Hengst, Nederlands gefokt, KWPN. En hij haalde 73,725 procent. Dat is op basis van de computertelling. Want het wordt altijd nog ouderwets handmatig gecontroleerd. En er zitten er altijd wel wat afwijkingjes in. Omdat er dan misschien net iets verkeerd is ingetoetst. Hij liet een mooie proef zien. Goed in de maat. Een beetje zorro-achtige muziek. Een beetje afgestemd ook op de naam van het paard zou je kunnen zeggen. Tango. En eh, het was eh, alleen de piaf, dat is de draf op de plaats. Dan miste hij misschien een beetje de kracht in de beweging. Het leek meer bijna een soort. Een soort stapbeweging met die voorbenen, terwijl die op de plaats staat. In plaats van dat het de draf is. Maar voor de rest gingen al die zijgangen en, en de diverse changementen, galopschangementen om de pas en om de twee pas. Ook de pirouettes gingen allemaal uitstekend. Dus ik denk dat hij best tevreden kan zijn met die 73,725. Overigens, niet alleen rijdt hij zich hier dus in de kijker voor Chef Janssen, de Bondscoach. Maar misschien ook nog wel hopend op Londen. Want drie van de vijf juryleden hier om de ring. Die zullen ook de 7,725. Zeven... Jury in Londen vormen. O oh, Saracino, hey. o oh, Saracino, vengo hey. oh, Saracino, hey. oh, Saracino, hey. tutte semene fan per i ricivici, gli occhi briganti usuri in faccia, ogni figlio la sappiccia, si ubira passa. La sigaretta mocca, la mano in trascca e se ne va su per tutta la città. O Saracino, O Saracino, Tutte femmine fa suspira, na faccia bella, nu cuore buono, e sa fa l'amore e malangio, e tentatore, si guardate te fa namorare. E na bionda sa velena, e na bruna se ne more, e veleno calamita. Chi so le femmine che le fa? O saracino. me ne fa sospira una faccia bella Oh, Saracino van Rocco Granata. Ja, ja. Uh, hier aan tafel uh, uh, nog Bergkamp, uh, voorzitter COC, en nu uh, D66, Politica Inwording. Nou, eigenlijk dit al, toch? Ja, uh, ja, ik, ik sta op de, op de kieslijst. Ja. Een, uh, een hele mooie plek vijf, dus het moet uh, raar lopen. Maar de ja. leden zijn nu aan zet de komende twee weken. Ja. Uh, even net, buiten de uitzending om, sprak je je verbazing uit... over het feit dat uh, Stanley Menzo niet wist uh, de, hè, wat er allemaal voor veranderingen bij uh, Vitesse waren. Hoe gaat het eigenlijk binnen een politieke partij? Hoe, com hoe, hoe communiceren jullie dan met elkaar? Gaat het via mail of hoe gaat het? Uh, voor mij is het natuurlijk... He, ik sta dus op de, op de kieslijst. En, en we hebben een hele stabiele leider waar heel veel mensen vertrouwen in hebben. Dus ja, ik ga ervan uit dat... Stel je voor dat Alexander Pechtold in de toekomst wat anders zou gaan doen. Ja, dan, dan is dat natuurlijk big news. En... en uh, dus het is ook een, een, een platte ja, dan organisatie. Dan word je bij elkaar geroepen neem ik ja, en neem aan. En dan horen jullie dat uit de eerste hand, toch? Dat ja, lijkt dat, dat, dat lijkt mij heel gezegd wel. Maar ik denk dat er een verschil is tussen een, een uh, nou ja, politieke partij en een voetbalclub. En voetbal, ja. ja, daar zit gewoon een verschil ja, er zit wel uh, een verschil in, heb ik dit, denk ik. Ja. Bank voor wel, ja. <laughs> Je bent bang voor wel. Ja. <laughs> uh, Thijs Sonneveld, um, een ding wat je even aan je wilde voorleggen: uh, Bruinéel, niet naar de Tour. Uh, de ploegleider van Radio Shack. We weten allemaal een beetje hoe het in elkaar steekt voor de mensen die het niet weten. Lance Armstrong wordt nu weer verdacht van uh, het gebruik van middelen die niet te zijn toegestaan. En er zou zelfs een netwerk achter zitten waar Branil ook weer een rol in speelt. Nu heeft hij zelf gezegd, ik ga niet. Want te veel toeters en bellen aan mijn lijf in zo'n tour, dat wil ik niet. Vind je dat verstandig? Um, ja, hij, wil als, als een soort, hij wil het eigenlijk een beetje makkelijker maken voor zijn renners. Simpelweg door te zeggen, ik ben er niet. Dan gaat het misschien ook wel minder daarover. En dan heeft mijn ploeg en mijn renners... hebben minder last van uh, de, nou ja, het verhaal Armstrong. Ja ik, ik, ja, ik snap dat wel. Ik vind maar het wel... zou het ook niet zo zijn... dat het er nu juist weer meer over gaat? Nou ja, iemand die er niet is, kan je niet over vragen. En uh, de renners van RadioShack die daar nu rijden... Ja, die hebben er heel weinig mee te maken. we ja, zijn... hadden ook een persconferentie kunnen beleggen natuurlijk... En... Gewoon kunnen zeggen van nou ja, ik heb geen idee waar het over gaat. En... Hebben ze het gedaan volgens mij. In ieder geval, Lens ja, Armstrong heeft het toch officieel geregeld. Ja, Lens Armstrong wel, maar hij niet. En dan uh, had hij gewoon naar de door gekund. En dan uh, ja. was de koude lucht geweest. Dan had hij gewoon uh, zijn werk kunnen doen. Nou ja, hij uh, heeft uh, meer dan genoeg problemen met zijn huidige ploeg ook. Meer op sportief gebied. Dus ja, ik dat denk draait dat niet echt ik... lekker nee. Nee, ik denk dat hij er wel. Uh, ja, misschien had hij was wel goed geweest als hij er. Simpelweg was geweest om, om die ploeg aan te sturen. Maar aan de andere kant, ja, er zijn ook zoveel problemen in de ploeg. Voor hetzelfde geld uh, denkt die jongens, ik vind het al best zo. Probleem ook uit het verleden. Maar toen, toen ik het las, dacht ik, ja, het lijkt wel een soort verkapte schuldbekentenis. Maar misschien is nou, ik dat ik dan niet dan verkeerd. Nee? nee, ze zijn wel heel star... Uh, zowel Armstrong als Bruneel heeft nog nooit... ook maar de deur op een kiertje gezet richting een schuldbekentenis. Dus uh, zo heb ik het echt totaal niet gelezen. Dus, ze zijn eigenlijk tot nu toe nog een soort tevelpannen. Alles komt er heel veel <lacht> tegenaan, maar uh, alles glijdt er vanaf. <lacht> <Goed, lacht> Niks wegplakken. plakken. <lacht> bij deze uh, de reclame-tune gehoord. Uh, het, het kan natuurlijk ook zijn dat als hij ja had gezegd en wel was gegaan... dat de ASO-organisatie de organisatie van de Tour had gezegd... ja, maar mensen die verwikkeld zijn in een dopingaffaire... die willen we er gewoon niet bij hebben, dus... Uh, woep. Het zou ook goed kunnen dat dat achter de schermen speelt. Ja. Ze hebben, ik weet wel dat er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de ASO en, uh, en Bruneel. Hierover? Ja, nee, in feite de, de Tour is echt, uh, ja, die heeft echt alles voor over om het imago te vrijwaren van dit soort problemen. Omdat in het verleden natuurlijk al zoveel problemen geweest zijn rond doping in de Tour. En ze zijn wel in staat om een team uit te sluiten als er te veel uh, hijsa rond doping rond het team is. Um, dus het zou echt wel goed kunnen dat ze zeggen... Uh, ja, moet je luisteren, de huidige renners hebben, er ni hebben er niets met deze affaire te maken. J jij wel. Uh, we zouden het op prijs stellen als je niet komt. Ja. En laten we met een schone lijn naar die Tour gaan? Ja, zou, zou, ik, ik vind het wel heel denkbaar dat, je, dat, het een, dat het in ieder geval druk is geweest... vanuit de tourorganisatie. Ja. Nog even wat anders, de slekjes. Uh, Andy en Frank uh, Slek. Uh, Slekjes? De Slekjes. Wat dacht je dan? Slekjes. <laughs> nee. De Slekjes. Hey de, de uh, die zouden uh, nadenken over een nieuwe ploeg in Duitsland. Heb je daar iets over gehoord? Ja, nou ja ik heb het bericht gelezen inderdaad. Nou, er is al zo lang zijn er problemen tussen, tussen de Slekjes en, uh, en Bruneel. Waarom bood het het niet? Uh, nee, ik denk dat de, de kern zit erin dat Bruneel is gewend om met... Uh, Armstrong en Contador te werken. En dat zijn uh, nou ja, superprofs. Uh, die ja, die uh, zijn zo goed voorbereid altijd. Die doen er zoveel aan. En nu moet hij samenwerken met Andy Slack als de grote kopman. En Andy Slack is ja, lang niet zo professioneel. Die heeft ontzettend veel talent. Maar die is ook gewoon een vlierenfluiter af en toe. En ze hebben afgelopen uh, jaar heel hard gewerkt aan zijn tijdrit. Omdat er heel veel tijdritten zitten in de Tour. En ja... Uh, yeah. Kleine Slek heeft er gewoon soms met de pet naar gegooid. En dat kan Bruin Neel gewoon niet aan. Die heeft vervolgens weer allerlei sancties afgekondigd. Zoals bijvoorbeeld uh, dat hun favoriete ploegleider Kim Andersen niet naar de Tour gaat. En met als gevolg dat er nog een verdere verwijdering uh, komt. En is wordt er niet dat Andersen misschien dan weer naar de nieuwe ploeg van de Slekjes gaat. Ja, ongetwijfeld. Maar deze hele ploeg is al een keer tot stand gekomen. Uh, ook al met heel veel achter de schermen, een beetje gekonkel en zo. En het is eigenlijk nooit goed gekomen. En dat gaat onherroepelijk uit elkaar vallen. Ja. Wij hobbelen in de Radio 1 Sportszomer... van groot evenement naar groot evenement. Van het EK naar de Tour en van de Tour naar uh, de Olympische Spelen. Stanley Menso en uh, Vera Bergkamp... zijn jullie allebei uh, liefhebbers van de Tour? Kijk even naar wie het eerste antwoord wil geven, Stanley. Um, um, nee, niet echt. Nee, Dank nee. je wel? Vera. Eerlijk gezegd, ik ook niet echt. Oh. Ik vind het wel een Heleman. enorme prestatie, maar om de ja. hele middag te kijken... Iederman. Ik vind de finish ja. mooi, het middenstuk en de start... maar om de hele middag te kijken, nee. Nou, finish, nee. middenstuk en start. Ja. Dus Als je die, die allemaal ook kijkt, dan We heb je de hele daartussen duurt al uren en <laughs> ja. uren. Ja, maar sommige mensen associëren de tour ook met de zomer... en daarmee met blijdschap en even alle zorg aan de kant. Is dat uh, wat jullie wel herkennen of ook niet? Zomer? Nee, ik heb er gewoon... Zomer? Ja? Nee. Nee, dat nee, niet. niet echt. Nee. Zijn er sowieso voetballers die, die, die naar de tour kijken? Of zijn er sowieso voetballers die, die naar andere sporten kijken? Jawel, nee, heel veel. Ik, ik, misschien met een, een uitzondering, maar er zijn heel veel voetballers die de, de tour vo, volgen. Het is meestal in de periode dat we op trainingskamp zitten. En is het elke, uh, vooral de finish wil ze kijken, wil ze ja, zien... Net voor het eten natuurlijk, dat ja. kan ik me voorstellen. Ja. Nee, dat, uh, dat wordt gevolgd. En voetballers ja, hebben best veel interesses in andere sporten, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Dat, uh, Verenberg, hou, hou je er rekening mee dat het misschien qua tijd wel eens wat minder kan worden om met televisie te kijken of uh, andere dingen te gaan doen? Want nou, als je ik... bij D66 vol in de bak moet, dan moet je ook echt vol in de bak, volgens mij. Ja, weet je wat het is? Ik heb het nu ook al, uh, doe ik ook al heel veel dingen. Ik ben uh, directeur HR bij de Sociale Verzekeringsbank. Ik zit in de deelraad voor D66. ben voorzitter voor in Nederland en ik zit ook nog in wat andere zaken. Dus ik, uh, ik, ik heb het, hè, het lijkt een uh, intensief uh, interessant leven. En, en ik krijg er uh, een, een ander leven weer voor terug. Maar volgens mij qua intensiteit is ja, wel het wel een beetje met elkaar te vergelijken. Nou ja, als je, stil, als, je stil, volgens mij, als je stil zit televisie te kijken, word je onrustig van moet ik niet wat doen? Nou, het is wel zo dat ik het heel erg leuk vind om verschillende dingen te doen. Uh, en ik denk ook wel dat ik echt op mijn plaats ben in de Kamer om veel contact te hebben met de mensen. Dan heb je commissie, je hebt je vergaderingen in de Tweede Kamer. Dus ja, volgens mij gaat dat helemaal goed komen. En mm. het klopt dat ik graag bezig ben. Ja, weet, weet je waar je aan begint eigenlijk? Uh, ja, ja, ik ben vanuit, uh, nou, vanuit mijn voorzitterschap uh, van het COC... heb ik eigenlijk vier jaar lang ook veel te maken gehad met de politiek. Ik ben heel veel in Den Haag geweest. Dan vanuit de andere invalshoek, hè, om, om het beleid uh, te beïnvloeden. Dus ik heb ook veel contact gehad met Kamerleden. Dus ik, ik weet wat het is, maar je weet het natuurlijk pas echt... als je erin stapt. Uh, en dat zal uh, nou, hopelijk een week na 12 september zijn. En krijgen jullie dan nog bijvoorbeeld een spoedcursus... om te wennen aan alle regels en waarden en normen die er dan gelden? Ja, D66 organiseert dat moet ik zeggen heel erg goed. Ik heb uh, deze week een, uh, een lijst gekregen met allerlei data... van uh, hoe moet je debatteren en hoe moet je voor de camera... en hoe ziet het uh, gedachtegoed van D66 eruit. Dus je wordt absoluut wel begeleid. Maar natuurlijk moet je ook zelf heel veel doen. Er komt ook heel veel op je af. Uh, maar er is zeker ook een stuk goede begeleiding. Dus wij hebben Marcel vanavond, je bent hier helemaal zonder dat je voorbereid bent door mediaspecialisten. Ja, je bent nu nog jezelf. Je bent nu nog jezelf, om het zo te zeggen. Heb je de optie dan dan. om dat over te slaan, <coughs> mediatraining? Uh, ja, volgens mij, volgens mij wel. En ik heb bijvoorbeeld ook gezegd... van, uh, ik heb nooit een mediatraining uh, gehad. En dat werkt voor mij het beste... door gewoon mijn ding daarin te doen. Maar waarom moet je dan niet meer gedrukt worden? Nee. <laughs> nou, omdat ik ook denk... Van dat, je, dat je bepaalde dingen kan leren. Maar ik vind het heel erg belangrijk... Ja, gewoon om mezelf daarin te blijven. Hmm. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Cohen... Hè, uh, ik denk van, ja, hij was zoveel aan het denken op bepaalde momenten. Dat is niet goed. Dus ik denk ook van, ik moet ook de ruimte krijgen om, uh, Michel, om mezelf ja, in te, te zijn. zijn ja. Maar je moet gaan ook, ook niet leren. leren. Heel erg veel nadenken. We gaan naar Bas Tichler, Spanje, Frankrijk. Ja, de wedstrijd is begonnen half minuutje geleden in de Donbass Arena in Donetsk. Daar waar het Nederlands elftal die gekke oeverwedstrijd speelde vlak na het wereldkampioenschap met dat C-elftal toch 1-1 gelijk speelde. In dat stadion waar de winnaar van dit duel overigens ook mag voetballen tegen Portugal in de halve finale. Daar is het duel tussen Spanje en Frankrijk in gang gezet. Spanje in de traditionele outfit, de Fransen in het wit gestoken. En Spanje met de eerste diepe bal naar de rechterkant die niet aankomt omdat de Fransen via cliché de linkervleugel verdedigen, keurig verdedigen en de bal over de zijlijn koppen. Het is een prachtige strijd waar vooraf vooral statistisch het een en ander over gezegd is. En dus bekend mag ik veronderstellen. Namelijk dat Spanje nog nooit op een toernooi won van Frankrijk. En ook in de kwalificatiewedstrijden die ze onderling speelden. Dat zijn er overigens maar twee geweest. Won Spanje ook nog nooit. Dus Frankrijk zal evengoed met enig vertrouwen. Hoewel dat deze confrontaties zijn toegeleverd. Spanje heeft de bal. Dat is niet zo gek. Want Spanje heeft altijd de bal en de eerste diepe. De bal komt ook nu in de richting van de doorgelopen Jordi Alba, de linkervleugelverdediger bij de Spanjaarden, maar die wordt van de bal gezet door de verdedigers. ...van de Franse Adil Rami. speler van Valencia zet er het voetje voor... ...voordat zijn ploeggenoot Alba, wat dus ook speler van Valencia... ...bij de bal kon komen. Spanjaarden houden er wel een ingooi aan over. Fabricas dus in de punt van de aanval. Niet Torres, die zit op de bank. Trainer Del Bosque is eigenlijk per definitie boos... ...als het dan gesuggereerd wordt door journalisten. Jullie spelen zonder spits. Hij zegt nee, speel wel met een spits... ...alleen op een totaal andere manier... ...dan wanneer er toch wat statischer Fernando Torres daarin zet... We zagen voor de wedstrijd een paar prachtige statistieken waarin ons ook werd uitgelegd door middel van die cijfers wat het verschil tussen die twee is. Ze schieten allebei vier of vijf keer op doel als ze er staan. Maar uh, Torres paast twintig uh, keer en Fabricas doet dat tachtig keer. En dat komt het circulatievoetbal van de Spanjaarden natuurlijk ten goede. Aan de rechterkant vinden de Spanjaarden een opening bij Silva die dan uh, de bal verspeelt in de drukte. Dan kunnen de Fransen overnemen. Het gebeurt allemaal na ruim twee minuten. Mooi affiche in Donetsk, Spanje en Frankrijk. Het is nog 0-0. Dit is de Radio 1 SportsZone. Anastasia met I'm Out of Love. Bas Stigler, Spanje, Frankrijk. Al een A of O, o moment gezien? Ja, links en rechts wel. Het is nog 0-0 na zes minuten. Het eerste oe moment kwam van Piqué. Toch niet de slechtste verdediger ter wereld. Die de bal zomaar aan een van de Fransen meegaf. Kabai, die lanceerde Benzema. Maar die kwam uiteindelijk net niet tot een schot. Maar het zag er dreigend uit. En het volgende A-moment aan de andere kant. Toen Fabregas zo even... Nou ja, of even op zijn hakken werd gelopen door een van de Franse verdedigers. Of zichzelf tegen de hak trapte. Dat kan ook maar zo. En naar de grond ging en hoopte op een strafschot die niet kwam. De Spanjaarden hebben weer de bal. Dat is... Uh, nou, dat heb ik eerder gezegd. Ook al geen verrassing meer. Dit keer is de paas naar de rechterkant dat Silva te hard. Die kan hem niet binnenhouden en komt er een Franse ingooien. We kijken nogmaals naar de herhaling tussen het duel tussen Fabregas... en zijn Franse tegenstrever Clichy. Waarbij ik wel de indruk heb dat Clichy per ongeluk denk ik Fabregas raakt. Ze kijken allebei naar de bal. Die komt met een hoge boog het strafschopgebied binnen. Ze lopen eigenlijk een beetje tegen elkaar op. Ik kan me goed voorstellen dat de scheidsrechter zal die het al goed gezien hebben. Daar geen strafschop voor geeft. Fransen hebben de bal aan de linkerkant van het veld nadat hij... Eh een van de Spanjaarden is uh, aangeraakt en over de lijn is gegaan. Er komt dus een ingooi, een cliché. speler van Manchester City mag dat dan gaan doen. Maar dat kost al veel moeite. Die staat notabene nog op de eigen helft. Het kost al veel moeite om daar vrije mensen te vinden. Omdat Spanje de boel totaal vastzet. En dan ook snel de bal erover En dan van heel ver wordt er geschoten. Omdat ze daar zien dat de, de keeper van de Fransen, Joris. Keeper van Lyon. Een beetje ver voor zijn doel staat. Vanaf de middenlijn een poging. Maar die uh, poging is uiteindelijk zinloos. Omdat uh, Joris er ook niet... Uh, de minst ervaren voetballer dacht, uh, dit heb ik allemaal wel in de smiezen. Twee stapjes naar achteren was genoeg om de bal te vangen. Maar het volgende O- of A-moment, niet dat de wedstrijd nou al meteen ontvlamd is. Maar in ieder geval gebeurt het een en ander. Spanje combineert doet dat weer met de welbekende korte tikjes. Dat betekent dat uh, de bal van voet tot voet gaat eigenlijk per definitie in één keer raken. Nu loopt het overigens even spaken, moet de bal terug naar Piqué die wordt opgejaagd. En dan komt zelfs de keeper Casillas en is er even wat miscommunicatie tussen verdediger en keeper. Nou ja... Barcelona en Real Madrid misschien heeft het daarmee te maken. Uiteindelijk trapt Cassiers de bal wel over de zijlijn. Maar ze leken een beetje op elkaar te wachten. En het is voor Spanje maar goed dat de keeper uiteindelijk denkt... dan wacht ik niet langer en trap ik de bal de tribune in. Zo uh, komen de Fransen even op de helft met veel mensen van Spanje. Dat is eigenlijk voor het eerst na 8,5 minuut 0-0 stand. Ja, we kijken natuurlijk uit naar het uh, tiki-taki voetbal... zoals dat uh, dan zo, uh, zo mooi heet van de Spanjaarden. En uh, na een minuut of vier uh, zag ik hier al wat mensen uh, O en a roepen. Vanwege niet een, een, een driehoekje. Volgens mij vierenberg, ik keek net de andere kant op. Maar er was een, Thijs, jij zag het, hè? Het was geen driehoekje, maar een vierkant, geloof ik. Beschrijf hem eens. Ja, tik, tik, tik, hè? <laughs> maar dan vier keer dus, eigenlijk. Ja, ja, ja. Nee, volgens mij uh, kent iedereen het ondertussen wel een beetje. Ja, Misschien uh, was wel soms een beetje te <laughs> Ja, ja. Je zou overdrijven soms inderdaad. Uh, dat kan ook zo, wel zover, zover komen. Uh, Stanley Menzo, de opstelling van uh, de Fransen, die zagen we net heel duidelijk. Een soort van drie, vijf en dan nog iets uh, opstelling. Hoe, uh, hoe verdedigend uh, kan je spelen? Ja, je moet gewoon de ruimtes klein maken. En of je nou met drie man achterin staat of met, uh, met vijf, dat maakt niet zoveel uit. Ze maken gewoon de ruimtes heel klein. En uh, ja, Spanje moet proberen tussen de linies. Hè. Je ziet uh, Fabregas zakt af en toe terug het middenveld in... en dan proberen ze een man extra te krijgen... en dan samen die bal de 16 meter in krijgen. Ik vind het geen mooi voetbal wat Spanje speelt. Het, het lijkt een beetje Barcelona, het lijkt een beetje Madrid... maar het heeft eigenlijk het zit er een geen van beide. In. Ja. En dat, dat kan ze wel snakken, want het dat, dat, uh, dat is eigenlijk uh, geen van beide. Maar wat heeft het van Madrid dan? Uh, ja... <laughs> Spelers. <laughs> Spelers. Spelers, ja, je rek je eruit. Nee, joh, je ziet af en toe een, uh, toch die bal naar de zijkant toe gaan. En, uh, en voor een voorzet... Uh, dan daar wordt, daar wordt de bal naar de, naar de zijkant toe gespeeld voor een voorzet. Maar dan loopt er weer niemand nee. in de 16 meter. Precies. En dat is bij Barcelona komen ze juist vanuit het middenveld aanstormen... om, uh, om daar wel wat Kijk, mee te doen. je ziet hier, die bal blijft heel langzaam in een heel laag tempo... Op en neer gaan, Maar bij Barcelona is het op een gegeven moment de versnelling als Messi aan de bal komt, als Savi aan de bal komt, als Iniesta, mm. Dan zie je heel duidelijk die versnelling. En dat zie je hier niet. Nee, nu de, uh, de, dan wel vanaf de rechterkant die trouwens heel erg vrijgelaten wordt. Die uh, Thijs, ja. misschien valt het jou ook op, die uh, de, de, rechter, de rechterkant. Uh, net als vandaag daar geen verdedigers hebben lopen, de Fransen. Ja, nou ja, volgens mij zit het dat al redelijk pot dicht hoor, bij de, de Fransen. Ja. Ja. En die hebben wel de mogelijkheid om er heel snel uit te komen. Waar ja. zie je dat ook gebeuren? Ja, ja, kijk, de Fransen willen maar één ding en dat is dat hopen op een counter. En uh, inderdaad zorgen dat die Spanjaarden geen ruimte krijgen om dat voetbal te kunnen spelen. En hoe kleiner je eruit is houdt, hoe moeilijker dat nou eenmaal wordt. En als je mensen als Benzema hebt, maar ook als Ribéry, dan kun je er natuurlijk snel uitkomen. Maar Luda ook niet de allerlangzaamste. En dus wordt er afgewacht met, uh, nou ja, in feite een elftal dat vooral achteruit loopt. En dan is het voor de Spanjaarden niet makkelijk. De Spanjaarden wel weer aan de bal. Het laatste wat ik gezien heb is 63% balbezit al voor Spanje. 0-0 stand, 11 minuten gespeeld en Silva aan de bal. Die kan nu wat meters maken richting het stafopgebied. Legt de bal dan daar weer terug, want daar begint de opzingeling eigenlijk zeg maar op 30 meter van het doel. Dan wordt er wel af en toe een zijkant gezocht zoals nu waar Arbeloa mee is. Maar die wordt hem eigenlijk overgeslagen. Ik krijg Mute van, dan staat hij buiten het spel. Dat is een beetje knullig. Dan hadden de Spanjaarden denk ik wat meters mee kunnen doen. Het was uh, fabricas overs die uitgewaaid was naar de zijkant. En omdat de paas te hard is, levert dat Frankrijk dan weer een, een doeltrap op. Spanje probeert het kort op, maar ik denk dat vriend en vijand het erover eens is. Dat Spanje ook nog niet de grootste vorm heeft, die, uh, van, waarvan eigenlijk iedereen weet dat ze het kunnen halen. Maar goed, tegelijkertijd denk ik maar eens terug aan het wereldkampioenschap van twee jaar geleden. Want uh, toen begon Frankrijk ook of Spanje Pannon ook niet zo best. Toen verloor ze notabene de eerste poelwedstrijd van Zwitserland. En overleefde eigenlijk met moeite een vrij zwakke pool, maar kwamen daarna toch op stoom. En hoe dat afliep, dat weet iedereen in Nederland nog. Dus je moet ook niet te vroeg goed voetballen, misschien wel. En dat doen ze dan in ieder geval wel uitstekend. 12 minuten gespeeld, 0-0. Uh, ja, langzaam komt het natuurlijk op gang. Tikkitakkie, ja, ik vind het zo'n prachtig woord. Uh, overigens zagen we wel Del Bosque, uh, daar de coach van de Spanjaarden... met een uh, prachtig Spaans armbandje in de duckout zitten. Ja. Die heeft er alle vertrouwen in, denk ik zo. Nou, ik vraag me af of, uh, of dat een statement is. Uh, alhoewel iedereen uh, hardop uh, zoveel mogelijk probeert te vertellen... dat er uh, geen uh, statement gemaakt hoeft te worden... omdat er geen probleem is tussen... De Catalanen en uh, de mensen uit Andalusië en uh, de Madrilenen. Uh, denken jullie dat dat eventueel nog een dingetje is binnen de, binnen de ploeg? Of ja, denk je vind... dat het altijd een dingetje is. Ik vind het echt heel knap. Uh, zeker uh, nou ja, gezien het feit dat wat gebeurd is met, met Nederland. en ook op andere ploegen. Dat ze bij Spanje het in ieder geval binnenboord houden. dat er problemen zijn tussen de spelers van Real Madrid en Barcelona. Ja, en zolang je wint, is er geen probleem. Nou ja, ik vind het heel knap. Ja, die, die, die zijn het hele jaar, die hebben een soort uh, continu oorlog met elkaar en we komen bij elkaar in, op het toernooi en ze krijgen het voor elkaar om ze samen te laten voetballen. Als één. Team. Kunnen wij misschien nog wel <lacht> iets uh, uit moeten in de leer bij ze, wie weet. zodat dat het zijn. Uh, Thijs Zonneveld, Stanley Menso en Vera Bergkamp, ze blijven nog de hele avond bij ons. Straks kijken we natuurlijk door naar Spanje, Frankrijk en... Uh, dat gaat ook door, met onze gasten natuurlijk. Ja, en mailen kan, at radio 1nl Hutten bouwen, kano varen op een boomstam, dammen leggen en in de modder ravotten. Daar ah, gaat er beetje het water in. Vroege vogels in de grootste en avontuurlijkste natuurspeeltuin van Nederland. We gaan op zoek naar de koningin. Ja, de koningin van ons eigen honingbijenvolk. En verder laten we ons steken door knutten. Bespreekt Mart Smeet de sportieve prestaties van weer een ander beest? Een regelrechte sensatie. En hebben we een bijzonder onderzoek. één nieuw bericht. Planten blijken een soort voicemail te gebruiken om met elkaar te communiceren. De eerste nieuwe bericht. Hoe dat zit, hoort u morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1. In de vroege vogels. Het nieuws van alle kanten.